1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Monty zet deur op kier voor nieuw premierschap. Meer onthullingen over doping bij Raboploeg. Een Duitse recherche waarschuwt voor aanslagen met onbemande vliegtuigjes. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger... maar het blijft grijs met maximaal tussen 9 graden in het noorden en 13 in het zuiden... Morgen in de noordwestelijke helft van het land regen, en in het zuidoosten blijft het een groot deel van de dag droog. En dan wordt het een graad of tien. Doet hij het of doet hij het niet? In Italië heeft premier Monti zojuist een persconferentie gegeven. De grote vraag was of de econoom zich kandidaat wil stellen voor de parlementsverkiezingen van eind februari. Niet alleen Italianen zijn daar benieuwd naar, maar ook Europese regeringsleiders, die Monti zien als een verademing na het tijdperk Berlusconi. Correspondent Angelo van Schaik, uh, Angelo de Ham vraagt dan maar gelijk. Stelt Monti zich kandidaat? Hij houdt alle opties open, oh. eigenlijk. Hij heeft gezegd, ik zal geen uh, kandidaat zijn met een partij. Ik wil, wil niet het boegbeeld worden van een partij. Ik wil wel het land leiden uh, met mensen die, mijn ideeën, uh, die, die het eens zijn met mijn ideeën. En um, daarmee zit hij eigenlijk wel een klein beetje de deur op een kier naar de, de centrale partijen, de middenpartijen, zoals uh, uh, dus de, de christen-democraten van meneer Cassini of de beweging van meneer Montezemolo, de, de directeur uh, de, de president van Fiat, mm -hmm. uh, van, uh, van Ferrari. Um, dus eigenlijk. Um, hij kan alle kanten. Ja, je houdt de opties open. Ja. Ja. En wat was verder zijn boodschap? Zijn boodschap, uh, hij heeft uh, eigenlijk de balans opgemaakt... van 13 maanden uh, regeren. Um, en hij heeft eigenlijk uh, en hij heeft een, een, een soort programma gepresenteerd... voor wat er nu moet, zou, zou moeten gaan gebeuren. Hij heeft de komende regering op het hart gedrukt... de geloofwaardigheid die Italië in het afgelopen jaar heeft opgebouwd... in Europa en niet, uh, niet weer af te breken. Wat we hebben op opgebouwd moet niet afgebroken worden. Dat is wat Monti heeft gezegd. Um, Italië heeft een, een belangrijke, een, weer een hoofdrol op, op, op, voor zich opgeëist in Europa... de afgelopen jaren, eh, of het afgelopen jaar. En dat is eh, voor Monti heel belangrijk om dat door voor te zetten. En eh, daardoor kan Italië ook weer langzaam uit het dal, uit het dal eh, klimmen... waar ze in zaten voordat hij eh, premier werd. Ja, en heeft hij ook nog iets gezegd over eh, Berlusconi? Ja, nogal. <laughs> hij heeft hem eigenlijk behoorlijk de pan uitgeveegd... Eh, op een hele... ...keurige manier heeft hij eigenlijk een beetje gezegd... ...dat Berlusconi gek is. Oh. Um, hij zegt... ...hij verandert elke dag van, van idee. Vorige week uh, was, ik, uh, was ik... ...een held. Uh, gisteren werd ik... ...compleet afgebrand. En was, mijn, was Mijn regering alleen maar, uh, was eigenlijk... ...een groot, groot, groot disaster. één grote ramp. En, uh, maar de dag daarna word ik weer gevraagd... ...om zijn coalitie te leiden. Hij zegt, ik kan uit deze mentale... Um, uit, ...uit deze mentale... Uh, verwarring kan ik geen normale uh, denkpatroon uh, uh, distilleren. Dus ja, hij heeft gezegd dat koning een beetje gek was. Maar op een diplomatieke manier, zoals Monty dat doet. Maar wat denk, jij, een, ja, wat denk jij uiteindelijk, komt Monty nou terug? Ja, wat ik al zeg, hij houdt de opties open. En het zou mij verbazen als hij niet op een of andere manier toch bij een volgende regering betrokken zou zijn. Mm. De middels gedoodverfde winnaar van de nieuwe verkiezingen, meneer Bersani... althans, als ze tenminste zichzelf niet om zeep helpen... zou Monti heel graag als minister van Economische Zaken hebben... of hem zelfs op, uh, op de post van uh, Napolitano als president zien. Mm. Dus is dus even afwachten. Ik denk dat Monti wel bij uh, de politiek betrokken blijft. Oké, okay, dankjewel, Angelo van Schaik. Er komen steeds meer aanwijzingen dat er binnen de Rabobank wielerploeg... georganiseerd doping werd gebruikt. Gisteren kwam NRC Handelsblad met de onthulling. En nu lijkt het nog een kwestie van tijd... voordat renners uit die tijd met een bekentenis komen. Michael Bogert heeft tegen de NOS gezegd... dat hij niet een kop van jut wil zijn. Wielerverslaggever Gio Lippens over wat hij daarmee bedoelt.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 De federale recherche in Duitsland vreest voor aanslagen met bewapende drones. Volgens het weekblad Focus waarschuwt de dienst ervoor... dat de onbemande vliegtuigjes misbruikt kunnen worden door islamitische terroristen. In 2011 vereidelde de FBI zulke aanslagen in Washington. Een islamitische terrorist wilde modelvliegtuigjes met springstof laten ontploffen... tegen het Pentagon en het Capitool. Met soortgelijke scenario's moet ook in Duitsland rekening worden gehouden... staat in een analyse van de federale recherche... De dienst denkt daarbij aan aanslagen met bomdrones... op verkeersvliegtuigen, luchthavens, gebouwen en mensenmassa's. Ook na de tweede ronde van het referendum over de grondwet in Egypte... lijkt het erop dat de meerderheid voor die grondwet is. Ruim 60 van de stemmers ging akkoord met de nieuwe grondwet... zegt de moslimbroederschap. Correspondent Sander van Horen.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 een goed geoliede machine waarvan we dus weten dat ze steun kunnen mobiliseren. Dus eh, dat de eh, eh, Moslembroederschap de verkiezingen gaat winnen, dat is geen garantie. Maar daarvoor is wel nodig dat de oppositie eh, heel goed gaat nadenken hoe zij de campagne gaan voeren. Steeds meer mensen hebben zich de afgelopen weken aangemeld bij de Voedselbank. Landelijk zijn er nu 70.000 klanten. Het waren er vorig jaar 63.000 Vooral in de noordelijke provincies en in de grote steden... is het aantal meldingen enorm gestegen. Een woordvoerder van Voedselbank in Nederland noemt de stijging verontrustend. Wij maken ons als voedselbankorganisatie uh, zonder meer zorgen voor, het, uh, voor de komende tijd, komende jaar. Omdat we nu al zien dat er een enorme stijging is van het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank. Gebruik moet maken, moet je zeggen. En uh, gezien allerlei ontwikkelingen, uh, het, het, het wordt voor veel mensen uh, wordt het moeilijker om de toetjes aan elkaar te knopen. Zeker door alles wat er nu op stapel staat van allerlei regelingen uh, vanuit de regering en andere kostenverhogingen.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 en het vermijden van fouten. Volgens hem is het voor de SP normaal om er vol in te gaan... te zeggen waar het op staat en actie te voeren waar het nodig is. Roemer vindt het een wijze les dat hij dat in een volgende campagne... weer meer gaat doen. Het hele interview met Roemer vindt u vanmiddag op nos.nl. Sport. In de Eredivisie wordt gespeeld FC Utrecht tegen Ajax. Ragnar Niemeijer, heeft de Ajax het ook vandaag weer lastig met Utrecht? Nou, niet echt. Het was eerder dit seizoen in de beker al zo toen Ajax ja. ruim won hier. Maar het had nu ook 3, 4, 5, 6-0 voor Ajax moeten staan. Vijf minuten voor de pauze, zoals gezegd. Geen doelpunten in de gal gewaard. En dat mogen de spelers van Ajax. ...op het middenveld en in de voorhoede zich aantrekken. Ik zal ze niet allemaal beschrijven, die kansen. Maar het waren beste mogelijkheden voor de Amsterdammers. En krijgen die straks de deksel nog op de neus. Ajax kan bij Winst op één punt komen van de koplopers van PSV en Twente. Maar hij heeft nog altijd niet gescoord. Utrecht de bal met Robin Ruiter, de doelman die op een trap van Wuitens... ...de bal naar voren knalt bij Utrecht. Ruiter een aantal keren beslissend geweest. Maar met name Ajax speelde het zwak uit... Wachten steeds te lang met pasen. spelers waren egoïstisch, waren niet snel genoeg in handelen. Ja, en dan krijg je misschien straks de problemen wel in de tweede helft. Een ingooi van Utrecht dat voor heel weinig dreiging zorgt nog een keer een moment uh, waarbij de Kogel en Mulenga probeerden te schieten. Maar dan heb je het wel gehad van die uh, halve kansen, noemen we dat uh, vaak. Geen goals tot nu toe, maar dat gaat vast veranderen na de rust. En of er goals zijn gevallen bij RKC tegen Willem II, dat weet Bas Stiegler. Ja, met mij nog wel een paar duizend mensen denk ik. Maar het is 0-0, vijf minuten voor rust. Er had er één kunnen vallen van Mosselveld. Notabene een verdediger met een hakbal uit een vrije schop. Tikte de bal net over het doel van Willem II. En het andere moment dat nog het benoemen waard is... is het feit dat Willem II inmiddels met tien man staat... nadat Gabi Jallo, de linksback van Willem II... met twee keer geel door scheidsrechter Van Siegem... naar de kant is gestuurd. Dat levert uiteraard voor de Tilburgers problemen op. En ze zullen blij zijn dat het daar rust is straks... om de zaken te reorganiseren. Het is 0-0 in Waalwijk. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. Ja, met een file die zijdelings ook met voetbal te maken heeft. Want in de Rotterdamse Kuip voetbalt Feyenoord straks tegen FC Groningen. En dat levert nu een file op op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopentebrechtseplein en Afrit Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. En tot besluit de hoofdpunten van het nieuws. De Italiaanse premier Monti is eventueel bereid om opnieuw premier te worden. Als die vraag zich voordoet. Meer onthullingen over doping bij de Raboploeg. Een oud Rabo renner zegt tegen de NOS dat er een dopingprogramma was bij die ploeg. En de Duitse recherche waarschuwt voor aanslagen met onbemande vliegtuigjes. Dit is Radio 1. Max, welkom bij deze de persconferentie. En hij hier over de sterren. Ja, het is een goed spel, hoor. De perstribune. Met Govert van Goedemiddag, tweede uur van de perstribune, te gast Arie Haan. De Arie Haan. Hij heeft al heel wat voetbalclubs in allerlei landen getraind. En er komen steeds meer Nederlandse trainers in de vreemde. Misschien kan Arie Haan uitleggen hoe dat kan, hoe dat gebeurt. Onze vliegende kiep, even Ziel van der Wart... in gesprek met Ronald Koeman over het afgelopen jaar. En Paul de Leeuw blikt terug op een turbulent jaar... Het TV-programma werd steeds beter. Althans, ik vond het steeds beter worden. Maar ja, het was, het was wel een heel zwaar jaar. Op ons antwoordapparaat. Deze week een klacht over een dagelijks item... in het Radio 1-programma Villa VPRO. Het hoorspel Geluid loopt. Het gaat over de verwikkelingen... van de redactie van een radioprogramma. Klinkt zo. Bram gaat eruit. Wat? Alweer? Alweer? Ja, Bram wordt elk jaar in mei wegbezuinigd. En op 1 juni brengt hij de koffie weer rond. Kan dat een hoorspel... Overdag op Radio 1. Hoor het zo meteen. En we houden u uiteraard op de hoogte van de voetbalwedstrijden... die nu aan de gang zijn. Utrecht, Ajax en RKC Willem II. Vragen aan Arie Haan via deperstribune.nl... of Twitter, hashtag deperstribune. Arie Haan, goedemiddag. Ja, ook een middag. Fijn, fijn dat je er bent. Uh, even over uit China? Ja, even. Met de kerstdagen sowieso. Uh, moederbezoeken natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. En, uh, Wat en mooi, toch, wel, toch wel leuke tijd te ja. Ja, want je moeder nog in Winschoten? Ja, ik moet nog in Winschoten Want volgend jaar weer 87, dus uh, mag er zijn. Wordt daar eigenlijk altijd bij gezegd, hè? Adriaan kwam uit Winschoot. Dat nou, vind ik wel mooi. want het heet, Tegenwoordig heet Oldam, geloof ik, of zoiets. Ja, samen allemaal. Ja, maar dat, ik begrijp dat niet. Winschoot is bekend geworden door zijn voetballers. Jan Mulder, jij. Ja, Klaas Nuniga. Ja, precies. En uh, nog een paar anderen dus. <laughs> dus nu heet het Oldam, dat weten ze veel. Ja. Heb je nog wel... <coughs> uh, uh, ja, als je daar bent, uh, kom je daar dan nog behalve je moeder bekende tegen? Uh... Ja, bijna allemaal. Dus, uh, mijn vrienden wonen nog allemaal... Dus uh, mensen die wij op school gezeten hebben, uh, waar je mee gevoetbald hebben. Dus nee, is, als je in bent, is het hallo, hi, hoe gaat en, hij? Uh, enzovoort. En ben je daar ook de Arihan geworden voor nou, de mensen of zeggen het ze het daar, doe maar gewoon. dat zou kunnen, maar. Zo doen we niet. Nee? nee. Noordelijke nuchterheid. Maar wij eh, voetballiefhebbers kennen jou natuurlijk van de jaren 70 en 80. Dat eh, waren de grote successen van Ajax. En het begin van de jaren 70 Het was het Nederlands elftal. Daarna eh, werd je trainen, hè? Anderlecht. Standaar heb je gehad, PSV, SV. Ja, ik een aardig, aardig goede clubs gehad ook. Uh, wat je zegt, uh, Anderlecht, Standaar, uh, ook Feyenoord. Uh, Pauksaloniki is toch een grote in Griekenland ook. Austria-Wenen. Dus er zijn oh. wel een paar leuke clubs bij. En uh, heel veel goede spelers getraind. En uh, met uh, toch die later ook uh, heel groot geworden zijn. En dus uh, nee, het is een hele mooie periode. Ja, mensen als ik kennen jou natuurlijk als technisch begaafd voetballer. Maar ook van de man van dat enorme harde uh, schot. Hè? Uh, ja, ja, ja. Ik zeg altijd nog altijd hoor tegen mijn spelers. Uh, dan zijn ze wel vrije trappen aan het nemen op hun training. En dan leg ik die ballen wel eens neer van waar ik schoot. Dan kijken ze, ja, dat gelooft niemand. En ik geloof het zelf niet, als ik hem neerleg. Ik zeg, maar als je hier vandaan schiet, dan haal ik je eruit. Hè? dat is verboden. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar het is een ingeving. Je doet iets. Ja, goed, als je de beelden dan laten ziet dat die uh, zof, die zit in, de Goulan, in, zijn, in zijn doel aan het springen van links en rechts. Ja, die bal moest er geloof ik wel in gaan. Ja, maar ja, goed. Ja, zoals je nu <tus> verteld klinkt het vrij makkelijk. Maar je moet ook de kracht hebben om dat soort schoten... Uh, überhaupt uh, vanuit de benen los te is laten. De vraag is altijd, waar komt die kracht dan vandaan? Ja. Ik, ik voer het altijd terug op. Ik was vroeger een uh, enorme schaatsfan. En ik kon eigenlijk heel goed schaatsen ook. Met, uh, met mijn op jonge leeftijd al. En dan zit je toch heel diep met schaatsen. Dus uh, ik denk uh, dat daar toch een uh, heel groot gedeelte van de kracht is weggekomen. Ja, de, maar heb je dat dan later geperfectioneerd op het voetbalveld? Was het echt een onderdeel van de training of van de tactiek? Dat ja, dat maar van... we hebben heel veel wij hebben zo bij WVV, hadden We speciale trainingen ook. Van, uh, dat was in een tijd was wups... Iedereen wel eens gehoord die naam die in het voetbal begaan is. en uh, Dan deden we dus de, goed, de betere spelers. Die gingen meer trainen, apart trainen. En er waren dus allemaal paas en trappen was daarbij. En hij was een vervelend aanhanger van de vreeftrap. Dus die moest perfect zijn. En uh, ja, goed, dan ben je dus dagelijks bezig met die vreeftrap. <klasse> Later heb ik ook wel begrepen dat uh, buitenkant en binnenkant voet heel erg belangrijk zijn. Maar op die afstanden zou je ja. toch met een vreef moeten trappen. Ja. En dat was dus eigenlijk wel geleerd. En, en betekent het ook dat, het, dat er voortdurend dan... Uh, door die tien anderen werd gezegd... Uh, als het cruciale moment daar was... Uh, jongens, uh, dat moet Arie opknappen? Ja, goed. Uh, zo werd het niet gezegd. Maar als je af en toe van een afstand kunt scoren... is het wel lekker natuurlijk. Kijk, een helftal, moet je zo zien... <coughs> bestaat altijd uit uh, elf spelers dan. Maar... Bepaalde spelers kunnen door een bepaalde actie wedstrijden beslissen. Mm. De ene heeft een goed schot, vrije trap, de ander heeft een goede kopspel, de ander een goede dribbel. En die is gevaarlijk in de 16. Je hebt altijd wat mensen. Uh, je kunt zo'n goed elftal hebben, maar als je geen mensen hebt die uh, op het juiste moment. Het af kunnen maken met wat dan ook, dan wordt het altijd moeilijk. Zeker. Laten we nog eens een, een voorbeeld ja. laten horen. Een beroemd afschat, afstandsschot van Arie Haan. Uh, wij gaan terug naar de halve finale van het WK Voetbal 1978 tegen Italië. Ah, daar komt de schot vandaan. Fuizies! Een geweldige goal! Een geweldige goal van Arie Haan. Nederland moet nu in de finale zijn. Arie Haan. Zoals hij dat tegen Duitsland deed, halen we nu verschrikkelijk uit. We hebben er naar zitten uitkijken, we hebben er naar zitten verlangen. Wat kan hij dat schitteren? Ja, helemaal Kuipen. Ja, ja. Prachtig hè? Ja, ja zeg... Hetzelfde uh, wat... ja, als nu die je gewonnen heeft. Net wat ik hoorde met Epke Zonderland. Ja, Hans van Zetten. Ja, het is ja. Een, en toch een beetje dezelfde. Is prachtig hè? Ja, ja dat geluid. We, we, ik vond het altijd mooi, eerlijk gezegd. Als, als, als jullie ver weg speelden. dat je op de radio kon horen dat jullie ver weg waren. Tegenwoordig heb je van die prachtige lijnverbindingen. Ja. Dan, dan lijkt het dat alsof het in de heel de tussen wordt. Je... Ja, terwijl een krakende lijn uit ergens uh, Roemenië plofdevachtige oorden. dat maakte zo'n wedstrijd ook wel heel bijzonder natuurlijk. Ja, voor maar, de luisteraars. Ja, maar toen was alles. ik vind. En als je vandaag in de dag is, elke dag is voetbal op televisie. Ja. elke dag. Te veel, hè? In onze tijd was het, keek je echt naar die wedstrijden uit. Op woensdagavond was de Europa Cup. Zaterdag of de zondag was de, was de competitie. En dat was niet meer. En toen zat keek je naar uit en, en, en, en, en daar was je mee bezig. Ja, nu is het. Uh, nou, ik kan vanavond niet kijken, ik kijk morgen wel. Ja, maar dat doelpunt wat uh, Herman net. Uh, uh, Min of meer van prachtige uh, etiketten voorziet. Uh, was dat het mooiste? Heb je een mooiste dat je denkt van ja, maar dat was een. Ja, er zijn heel veel, maar ik denk dat dit wel ook weer een van de belangrijkste was. Van dat mooie hangt ook een beetje af natuurlijk hoe belangrijk zo'n goal is. En dat was dit dus zeker. Ja. Ik bedoel, we stonden 1-0 achter. En die Brans vaak aan 1-1. Ook een hele mooie ook, goal moet ik zeggen. Was dat ook zo'n pegel toen? Ja, dat was een beetje dichterbij, maar we zaten ook boven. Ja. Maar, hij scoorde twee keer in die wedstrijd, dat heb ik begrepen ook nog. Dus het was 1-1 en als je dan 2-1 maakt, dan waren wij dus in de finale. Dus dat maakt het doelpunt wel wat extra, dat geeft het ja. wat extra. Heb jij, heb jij dan, nu, anno 2012, nog altijd de pest erover in... dat jullie eigenlijk nooit wereldkampioen zijn geworden? Achteraf gezien waren we twee keer de betere ploeg. En dat vind ik zo jammer. Uh, en dan denk je dat ze de derde keer dat ze dat ding gaan halen... en dan verliezen ze hem weer... Ja, dan moet je haar de pest overheen krijgen. Op dat moment moet ik zeggen, had ik niet zo de pest over in... want ik vond onze prestatie geweldig. Ga je achteraf kijken en dan zeg je, het is toch jammer geweest... dat je in die periode had je de kans om het twee keer te pakken... maar misschien waren wij niet zo ver mentaal... Nee om dat uh, allemaal te begrijpen. In die nou ja, dat ik, er kwam die dimensie bij, Arie, dat er gezegd werd... Argentinië kon niet verliezen in ja. eigen land, ja, hè? Ja, ja, ja. als gast hier. Ja, ze hebben nog bij, bij de schijzen geweest... zijn nog een keer bij, uh, al, bij een speler geweest, ik weet niet meer wie dat was. was nog op televisie. En, uh, maar wij weten van onze begeleider toen, die zei dus heel duidelijk... vergeet het maar, die kun je echt niet winnen. Nee. Kijk, je, maar je kan er nog wel op lachen. Ja, goed. Anno, dat is, het is nou. geschiedenis. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, kijk, voetballen... Uh, of we hem gewonnen hadden, had ik een titel meer gehad. Maar de, als mens verandert je daar niet daardoor, vind ik. Nee. En de Winschoten zouden ze er ook niet andersom aanspreken? Nee, dat denk ik niet. Nee. <laughs> even jouw uh, fragmentje uit het nieuws. Het sportmoment van deze week. Wat is dat? Nee, ik geloof niet, sport. ik ben ja, pas gekomen. Maar wat ik dus eigenlijk vind, dat is niet het sportmoment van deze week. Dat is veel meer de positie van Ajax. ja. Als ik uh, lees dat uh, Frank roept, ja goed, uh, het is bijna afgelopen. Hij zegt, maar in in inhalen ja. zijn we goed in. Dat waren zijn woorden. En nu staat hij weer op één punt. Dan zeg ik, in een, in een periode van acht wedstrijden... dan vind ik dat enorm geweldig. Ja. Dan, dan begrijp ik die andere ploegen dus niet. Nee. Dat fragmentje, dat, uh, dat kunnen we geloof ik even laten horen. Er uh, zijn veel, ja, veel Romeinse spelers. Uh, ook, ook jonge spelers. Je kan het een beetje vergelijken met Ajax... En, uh... En ja, ze staan, uh, geloof ik, iets van zes, zeven punten los in de uh, uh, Roemeense League. Maar wel is nu winterstop en uh, de eerste wedstrijd die ze gaan spelen is uh, tegen ons. Edwin van der Sarre, tegenwoordig eh, directeur bij Ajax. Ja, je moet alles goed bijhouden, anders weet je niet wie er <laughs> nog werkt, hoor, Ajax. Zou dit een klus voor jou zijn? Zou je zoiets willen? Ja, goed, als je in Nederland zou wonen, dan zou ik wel uh, wat we willen gaan doen natuurlijk ja. hier. Maar ik woon dus voornamelijk in China en in Spanje op het moment, dus uh, is dat een beetje moeilijk. Praat we straks uh, over door, uh, Ariaan. Iemand voor wie 2012 een jaar was met veel hoogte- en dieptepunten is Paul De Leeuw. Zijn tv-show Paul werd geen succes, kreeg slechte kritieken... onder andere van Sonja Barend. Maar de nieuwe show, Langs De Leeuw, lijkt het beter uh, te gaan doen. Daarnaast werd Paul dit jaar 50, speelde in een bejubelde theatershow... en maakt nu ook in Vlaanderen uh, succes met een televisieprogramma. Er is een documentaire over hem uh, gemaakt. Verslaggever Ron Vergouwen kijkt met hem terug op dit enorm drukke jaar... langs de leeuw. Ja, het programma is heel goed ontvangen. Het tv-programma werd steeds beter. Althans, ik vond het steeds beter worden. Maar ja, het was, het was wel een heel zwaar jaar. Dus ik weet wel, toen ik zei vakantionis, dat ik echt dacht, ik ga ook zes weken echt geen ene moer doen. Dan hangt deze zomer opeens de Belgische zender VTM aan de telefoon... die zegt dat ze twee keer per week met jou een programma willen gaan maken. Dat is trouwens een programma wat we hier in Nederland helemaal niet kunnen ontvangen. Hè? Ja, dat vind ik wel heel grappig, want ik dacht, je moet dan echt moeite doen. Wil je zien wat ik in België doe? Dat vond ik op een manier wel, altijd wel iets grappigs... dat je dingen kunt uitproberen. Ja, goed, in het midden natuurlijk bekend dat, dat dat wel geestig is. Wij kennen Tomaakjes niet in de Nederland, maar. Nee? Oh, nee. Wat nee. fan om naar België te komen. Hè? Zeker, zeker. Vanwege Tomaakjes. Ja? En het geld. Oh, um... oh ja. Wat is het grootste verschil eigenlijk tussen televisie maken voor Nederlanders en voor Vlamingen? Nou, het, het, een, een Vlaming is gewoon een totaal ander mens dan een Nederlander. En de Vlaming heeft een, heeft een beetje achterdocht. Want naar nou, de Nederlanders komen het allemaal hier wel even overnemen. En dan ben ik nog door België gaan trekken met mijn man en mijn kinderen. Dat ik een beetje weet hoe, hoe alles ligt in België. Want je denkt wel dat je veel weet van België, je weet eigenlijk helemaal niks. Ja, het is eigenlijk een stuk, ja, een beetje studeren. Ja, nou ben je in België te zien op dinsdag en donderdag. Ik las in vrij Nederland dat je in Nederland eigenlijk ook wel liever... van die zaterdagavond af zou willen. Dat de varen jou daar liever houdt, maar dat je zelf zegt... nou, ik zou eigenlijk wel liever naar de donderdag willen. Ja, nou, ik, ik ben vanaf 2005 ben ik al op zaterdagavond bezig geweest. Dus ik kan ook wel voorstellen dat je dat trucje inmiddels al door hebt... op de zaterdagavond. Dus misschien is het handig om naar een andere avond uit te wijken. Alleen ja, bij de NPO op dit moment is het natuurlijk de discussie... wat gaat de NPO doen, ook met het amusement. En nu wordt wel gezegd, amusement met een educatief karakter. Nou, ik geloof afgelopen. Lopen seizoen, dat iets meer in mijn programma weer is. Dat het niet alleen maar plat vermaak is. Wat is dan educatief in jouw programma? Nou, dat zijn bijvoorbeeld als je over transgenders hebt. Dat je, dat je toch een, een wereld schept die mensen niet zo snel zien. Ja, dat is niet zo dat je er wijzer van wordt. Ja. Maar wel dat het iets meer is dan alleen maar een bekende Nederlander op de bank zit. en uiteindelijk gaan we met z'n allen naar de Vladeep toe. Maar goed, de andere dag, ja, het hangt allemaal van die NPO af. Iedereen moet gaan bezuinigen, dus ze moeten ook allemaal keuzes gaan maken. Dus ik weet niet hoe dat allemaal gaat uh, voltrekken. Paul, oh, dit boek uh, wil ik je overhandigen. Ik geef één moeder zoeken. soepel. Ja, dat ik mooi. Ik merk gewoon dat ik de, de uitstraling van mijn moeder steeds weer begin te krijgen. Rustig en liefdevol. En, maar ik loop zo grappig als mijn vader. En dat zijn de dingen die je dan herkent. Dan heb je jezelf ook nog een jaar lang laten volgen door een camera... voor een documentaire, de Entertainer. Hoe kijk je naar het eindresultaat? Uh, alles wat ik zie is waar en ik weet ook alles wat ik zie. Ik, ik heb het gevoel er nog achter van ja, zo ging het en zo, uh, zo, zo heftig was het. En ik heb ook echt bewust gekozen om geen eindregie te willen of zo. Want dan wordt het geen objectieve documentaire. En mijn man heeft de eerste, uh, eerste versie gezien en die zei van well, ja, het is heftig... maar het wordt steeds mooier, want je, het wordt, je wordt steeds weer de oude paal. Dat vond ik fijn om te horen, want dat, dat is ook zo. in mijn gevoel was het ook zo. Het is een mooie documentaire geworden. Uh, stel nu, komend jaar laat je je weer volgen door een camera... Wat zouden we dan allemaal zien? Wat, uh, wat staat er in 2013 allemaal te gebeuren? Uh, ik ga door met het theaterprogramma tot maart. Ik ga tv maken, dan weet ik het niet wat ik ga doen. En dan ga ik in 2014 een nieuw theaterprogramma maken. Ja, maar dat is het. Ja, en mijn kinderen gaan naar de, naar de middelbare school. Ja, dat is het. Dus dan is het, ja, ik vond het mij minder interessant om mij dan te volgen. Als je geen boom met zilveren ballen hebt, geen feestje met z'n allen hebt, dan is er iets met kerst. Nou, gisteren na een drukjaar was dan de laatste uitzending van dit jaar van uh, Langs de Leeuw op televisie te zien. Wat ga je met kerst doen? Ga je uitgeblust voor de tv liggen? Nee, ik uh, lig op een uh, skipiste met mijn kinderen en mijn man. Wij, wij skiën vrolijk vier dagen uh, van hutje naar hutje. En dan gaan we naar huis en dan gaan wij op onze oude Nieuwe voorbereid. Ook dat meerdere malen dan tegen mijn man zei, hè, lekker, even niks. Dat zeg ik ook heel vaak, daar kan ik heel erg van genieten. Maar 2013 wordt weer een mooi jaar. Het wordt volgens mij een, een rustig jaar, maar wel uh, een, een mooi jaar, ja. <tiedert het lichtje> Paul de Leeuw in gesprek met Ron Vergouwen. En de documentaire over Paul de Leeuw, de entertainer... is aanstaande zaterdag te zien. Ja, aanstaande zaterdag. Vijf over tien op Nederland 1. Te gast op de perstibuna Arie Haan. Oudspeler van onder meer Ajax, Anderlecht, Nederlands elftal. En vervolgens werd die trainer reisde de, nou misschien wel de hele wereld over. Ari, kijk even naar de deur. De ingang van de deur, de postbode met een brief voor jou. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Arie, um, als ik even goed graaf in mijn geheugen... Dan, uh, en ik denk aan Arie Haan... dan denk ik tegelijkertijd aan uh, ja speler van Ajax... met een enorme afstand, afstandspegel. En het eerste wat me eigenlijk te binnen schiet zijn de wedstrijden in Argentinië, de WK 1978... waarin uh, Arie Haan met een enorme afstandspegel tegen Italië het verschil maakte... en uiteraard ook tegen, tegen Duitsland. Daarin speelde hij echt een, uh, een hele belangrijke rol. En uh, de afstandsschoten van 40 meter die zijn denk ik wereldberoemd geworden... En later heb ik met, met Ronald Koeman nog gespeeld. En die werd eigenlijk de tweede Arie Haan genoemd. Dat kan ik me nog herinneren. Speler met uh, ja, een enorme carrière. Uh, bij Ajax uh, vele bekers gewonnen. Het Nederlandse elftal een belangrijke rol gespeeld. Uh, lange carrière gehad. Uh, later trainer geworden. Een speler waar met respect over gesproken wordt. En uh, nou goed, ik, uh, ik wens je bij deze Arie uh, het allerbeste. Met vriendelijke groeten, Marco van Basten. Ja, Harry, dat zegt hij. Geweldig. Leuk, hè? Geweldig. Marco. Ja, je, geweldig. Wens je, jij wens hem natuurlijk ook het allerbeste. Ja, heen? nee, natuurlijk. Ik heb er volgens u enorm wat weer erveen gebeurd. Ja, ja. want hij heeft het niet makkelijk. Hij heeft wel wat stijlen Nee, maar goed. Uh, ja, goed, ze hebben veel mensen verloren. Nieuwe mensen moeten inbouwen. Ja. Ik vind het wel dat een paar spelers hebben. Maar ik uh, moet eerlijk zeggen dat, uh, dat hij het gewoon goed doet. Ziet, ik zie dat toch bij de jongens nu, van die generatie... dat ze na verloop van tijd worden ze trainer. Ze waren voor die tijd dus de voetballende leider. Hè? De voetballende trainer nog. Nu worden ze echt trainer. Ze gaan dus anders uh, denken en anders met spelers om. En dat uh, vind ik heel mooi om die ontwikkeling te zien. Je hebt Ronald, je hebt Jan Wouters, je hebt Marco. De, de, het gaat uh, veel makkelijker met hen nu hoe, hoe, hoe het gaat. Ja, nou ja, als ik laten we zeggen, jouw generatie die daar dus net voor zat... dat Ajax-Elftal zo even snel naloopt met Kruifkeizer, Zwart en... Uh, ja, Zuurbeer, uh, ja, dat soort dingen uh, ja. Heinz-Stuy. En Arie Haan natuurlijk. Er zijn er weinig maar echt trainers. geworden. Ja, heeft het gedaan. Uh, uh, poetie, jij hebt het gedaan. Ja, Krol, Houd, Krol, doet Krol, het. Krol, Krol doet het, maar weet je, laten we ja. zeggen, niet de... Nee, eigenlijk van, van die hele generatie van die twee... Laten we daar heel zelf op pakken en zijn er eigenlijk... Uh, je, als je het zo zegt... Ja, Krol is, heeft veel, wel redelijk veel gedaan. Ja. Barry heeft het gedaan. Die zit nog in Westerlo. Dus. Um, Kruijf heeft er een poosje gedaan. En, uh, dan heb je Nel zelfs... of wie daar verhaal legt... heeft het ook eigenlijk niet lang gedaan. Nee. Ja, Wim Jansen. Ja, maar <coughs> misschien komt het wel... <coughs> sorry. Misschien komt het ook wel... Wij, waren, uh, wij wilden iets bepaalds. En dan willen wij het ook bepalen. <coughs> ja. Tegenwoordig is het heel vaak zo, er zijn veel meer mensen die mee willen denken en mee willen praten en, en, daar en een u, beslissing mee willen... De jouw generatie willen... niet zo'n zin in? Nee, dat is ik zo types. niet. Ik denk het niet. Dat wij ja. daar veel meer streed in waren en zeggen, okay. dit is het en, en moet je niet niet wel ahoeren. Dat zou de verklaring kunnen zijn. Goed, straks de uh, vragen en klachten op ons antwoordapparaat. Nu onze vliegende kip. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Jul van der Waart, is bij Ronald Koeman, nog steeds bij Ronald. Van Basten had het net ook over Ronald Koeman. Uh, ja, tweede Ariaan wordt hij genoemd. We gaan eens kijken uh, wat Ronald daarop te zeggen heeft. Het is nog uh, ongeveer een uurtje voor de wedstrijd uh, tegen Groningen, je laatste wedstrijd uh, van dit seizoen. Een bijzondere wedstrijd, een bijzonder jaar. Eigenlijk is het alleen maar crescendo gegaan. Je bijgetekend uh, weer voor een jaar. Heb je iets te klagen dat je zegt van dat zou nog beter kunnen? Nou, er zijn altijd uh, dingen wat beter kan bij een club waar je zit. Dat ligt ook aan de organisatie van de club. Het is natuurlijk duidelijk dat er, dat er wel wat stappen... nog steeds op professionaliteit te maken zijn met dit Feyenoord. En dat is ook het probleem dan natuurlijk. De weinige, weinige financiële mogelijkheden. Ja, het lopen naar het trainingsveld over een weg heen. Ja, zijn best in de organisatie nog wat dingen wat beter kan. Aan de andere kant is het wel een club. en Een echte club waar de mensen ongelooflijk steun aan het team en aan de club geven. En dat het altijd weer een plezier is uh, in de Kuip te spelen. En, uh... En we zijn niet voor niets uh, al een hele lange tijd ongeslagen in, in eigen stadion. Dat, dat is een duidelijke wisselwerking. Want ja, als het publiek hier ziet, uh, het legioen, ziet een elftal wat strijd... dan zullen ze altijd achter het elftal staan. En er is dus een wisselwerking gekomen waardoor het voor clubs heel moeilijk is... om een goed resultaat te behalen tegen Feyenoord. Dat zeg je naar de overkant lopen ook. Hè? Is, is dat, Wil je dan liefst een tunnel of zeg je van... nou, eigenlijk heb ik het liefst aan de kleedkamers? Nou, het liefst uh, loop ik niet over een weg. En, uh, want het gaat nu goed. En, uh, maar als het slecht gaat... heb je je ook te maken met, met mensen die daar staan of ook lopen. En, uh... Dan moet je uitrennen. Ja, wie weet. Gelukkig is dat nog niet uh, gebeurd. En uh, dat willen we graag zo houden. Maar er zijn best wel uh, dingen dan in dat opzicht wat, wat beter bij deze club kan. Het mooie is in deze uitzending, Arie Haan luistert mee. Die zit in de studio. Marco van Basten zei over hem, Ronald Koeman noemden wij eigenlijk Arie Haan. Ja, dat, dat, dat, ja, misschien uh, heeft dat te maken met uh, afkomst. Uh, Arie Haan komt natuurlijk uit Winschoten. Ik kom uh, uit het noorden, uit de grote stad. Maar uh, dat is wat anders. Maar ja. ja je had ook een pegel. Ik heb begrepen ja, nee, dat je nee, vanmorgen nee. ook nog de kerstmal omvergeschoten hebt. <laughs> ja, nee, maar dat is duidelijk natuurlijk. Ariaan was een uh, fantastische speler. En was het beste vanuit achter de bal. En had een goede paas, had een goed overzicht, had een fantastisch schot. Ja, er waren wel een uh, aantal kwaliteiten als voetballers van ons wat, uh, wat parallel loopt. Ik kan me nog iets herinneren, 1997. Ik was hier voor de elftal foto, maar jij was er niet. En Ariaan was trainer. Hoe zat dat? Nou ja, dat heeft geen zin meer om dat allemaal weer op te rakelen. Dat is toen uitgesproken en uh, ik had het op dat moment wat minder naar mijn zin. Want ja, je wil als Feyenoord op dat moment prijzen halen. Ja, en ik vond dat het elftal niet goed genoeg was om dat te kunnen halen. Het was een beetje maar ook gedeeltelijk een beetje egoïstisch gedrag. En nu uh, dat ik uh, als trainer ben en, en leef en kijk... ja, dan heb je wel eens problemen als spelers uh, iets te egoïstisch zijn. En dat, dat was ik toen... En de randvoorwaarden bij Feyenoord op dat moment waren niet zo waar ik, waar ik echt voor ging op dat moment. En nou ja, toen uh, hield uh, Arie mij uh, weg van een uh, Spaans tripje met een, uh, met een oefenwedstrijd. Terwijl hij dat uh, twee, drie dagen daarvoor niet had besproken. En, en dus er was een meningsverschil en die is uiteindelijk uh, uitgesproken. En toen zijn we gewoon verder het seizoen ingegaan. Het was niet om jou scherp te krijgen? Misschien wel, dat zou je Arie moeten vragen. Gaan we doen, dankjewel. <laughs> Oké, okay. nou, dat kan, kan die nu. Alsnog was het om gewoon wat scherp te krijgen. Ja, Want we eerlijk, over eerlijk, eerlijk gezegd, het leven. was. Dat weet, Ronald weet het ja goed genoeg. Hij zegt het nu zelf ook. En het mooie vind ik nu dat hij die dingen herkent als trainer. Wat ik net ook zei, dat, hm. dat ik vind dat ze allemaal, deze jongen, zijn allemaal wat meer persoonlijkheid, meer trainer geworden. Om te begrijpen wat je als trainer af en toe doet. Je doet het vaak niet voor jezelf. Je doet het vaak voor het elftal en je doet het ook vaak voor de speler zelf. Maar op dat moment begrijpt speler dat natuurlijk niet. wilde hij ook niet begrijpen. Want ik had toen, Geert Meijer was mijn, was mijn assie toen, en mijn assistent. En toen had ik al tegen Geert gezegd, ik zei, dat gaat niet goed met Ronald. Wat kan ik doen? Ik wist dat hij ontevreden was. Ik wist dat hij, uh, hij wou kampioen worden met Feyenoord. Zag dat het eigenlijk een beetje moeilijk was met het materiaal wat we hadden. Ja. Om dat te bereiken. En heeft toen een beetje de kont tegen de klip gegooid. Ik zei, ja, maar wat doe ik in godsnaam? Hoe kun je Ronald, uh, de grote... Zijn laatste jaar was zijn laatste jaar dat hij inging. Hoe moet je hem pakken, straffen met een geldboete? Lukt allemaal ja. niet. En uh, ja, toen kwam er iets op mijn weg waar ik kon gebruiken. Om hem uh, met, met nog twee andere, <laughs> nee, nog twee andere spelers te straffen. Ja. En dat is dus een, uh, even een weeklange rel geweest. En daarna heeft Ronald een fantastisch seizoen gespeeld. En, uh, ik denk ook uh, van mezelf uitgaand: een slechte Ronald Koeman in het laatste jaar was voor mij slecht voor hem slecht. Uh, ik had alleen maar een goede Ronald Koeman nodig en ja. ik denk, nou, ik ik probeer het, want als ik niks doe, dan komt het misschien niet goed. Dus hij heeft het wel goed ingeschat ja. moet ik zeggen. En, maar hij uh, nu begrijpt dit. Ja. het. Nu begrijpt dit. Ja, maar goed, ja. Uh, dat begrijpen al die oud voetballers als ze ja. wat. Uh, alleen uh, noem nog wel even fijntjes Groningen de grote stad. Ja, ja dus wij, wij noemen dat uh, ze komen moet staan, hè? Ja. <laughs> en dat willen ze ook laten weten. Ja. ja. Het voetbal dat aan de gang is. RKC Willem II, het was bij rust 0-0, Bas Dat is het nog steeds. We zitten in minuut 48. Er is wat gewisseld, terwijl Martina van afstand schiet. Ja, dat wisselen dat is voor Willem II logisch, want die staan met tien man. Naar de rode kaart voor Jallo. En ook aan de kant van RKC is niet onlogisch, omdat Van Mosselveld geel op zak had. En al een paar overtredingen maakte, dat iedereen naar de scheidsrechter keek en dacht, het zal toch niet. Hij is er uit voorzorg afgehaald, bandjaar in de ploeg. En met een man meer zal RKC, dat een zwakke eerste helft speelde, toch normaal gesproken in staat moeten zijn om de wedstrijd wat naar zich toe te trekken. Willem II zal zich uh, vermoedelijk toch wat blind gaan staren op counters. Hoewel blind staren, misschien heeft het veel succes, dat weet je ook maar nooit. Maar dat zal toch een beetje het beeld worden van deze tweede helft. Ramos, al eerder in de ploeg gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Drost, kopt een bal weg. Het is voor Ramos de randtree. Hij is terug nadat hij zijn middenvoetsbeentje brak al in september. En een poosje dus niet gevoetbald. Uh, dat is de stand van zaken in Waalwijk. Waar de Waalwijkers en de Tilburgers na 48 minuten ruim nog niet tot scoren kwamen. De tweede helft in Utrecht. Ragnar. Ja, die loopt al uh, vijf minuutjes. We zitten in minuut 53. Het is uh, nog altijd uh, of zeven minuten. Nog altijd 0-0 en we zou dit zo'n wedstrijd zijn die dan na de pauze omkeert. Want Ajax kreeg heel veel uitgespeelde mogelijkheden voor de rust. Maar scoorde dus niet en inmiddels gaat het zo lijkt het toch een tikje minder eenvoudig bij de Amsterdammers. Ook een wissel gezien bij Utrecht in de rust. De kogel onzichtbaar. Na een aantal goede invalbeurten had hij een basisplaats. Hij is vervangen door Duplan. Ajax met de bal. Schöne aan de rechterkant. Boer Dan zoekt het duel op met Bulthuis. De linksback van Utrecht nog een keer een voorzet te zien geven. Net niet goed richting Molenga. Dan zat meer muziek in denk ik als hij het goed had gedaan. Mooi Sander voor Ajax. Blind. Hij krijgt de tweede gele kaart van de wedstrijd na een tackle een paar minuten terug. En Eriksen aan de linkerkant op avontuur. Komt hij er langs bij van de horen? Nee dat komt hij niet. We zitten in de 54ste minuut. Het is spannend bij Utrecht Ajax. Het is 0-0. Ariane. Oudspeler van Ajax, Nederlands elftal, de Gouden Jaren 70. Uh, volg jij dat Nederlands voetbal zoals je dat nu weer uh, in Nederland hoort? Ja, zo gauw ik in Nederland ben, dan volg ik het. Ja? In, China, in Spanje kan ik het ook volgen natuurlijk. En als ik in Spanje ben, maar ik kan het niet in China volgen. Daar hebben ze, zijn we nog niet zo belangrijk als uh, Spanje en uh, Engeland en Duitsland. Van Daar de is dus zie ook je wel allemaal. Mickey Mouse, hè? Mickey Mouse-competitie. Ja, maar dat hoeft niet. Daar hebben ze vroeger ook. En uh, oh. toen wonnen we drie keer of vier keer die Europa Cup. Ja, het is nu veel, veel meer geld. En het zijn de ploegen die eigenlijk de meeste schulden hebben... Uh, die de prijzen winnen. Dus, uh, dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Nee, dat is ook een, een beetje vervalsing, denk nee, ik. Ja. Nederland, opleidingsland, doen we het goed, denk je? Ja, wij doen het altijd goed. We staan goed bekend. Uh, we staan goed bekend met onze jeugdvoetballen. We staan bekend met onze opleidingen. Uh, we zijn heel gevraagd eigenlijk, Nederlandse trainers. Dus uh, als het uh, om landen gaat of om clubs gaat... die echt beter willen worden... Dan komen ze bij Nederlanders terecht. Ja, dus kunnen al die Nederlanders hun gezichten in de wereld laten zien. Dat gaven we gaan net al even aan. Je bent bij Feyenoord coach geweest natuurlijk. Maar daarna ben je ben, ik ben voortdurend in het buitenland actief. Ja, goed, dat is jammer. Aan de ene kant. Want Nederland eh, blijft Nederland, blijft je vaderland. Er zijn veel clubs. Maar ja, er komen dus steeds eh, meer trainers bij, jonge eh, trainers, eh, voetballers die ermee stoppen. Ja, goed, die willen allemaal wel iets gaan doen in de voetballerij. Is het niet eh, Manager worden, is het, uh, dan is het trainer worden of technisch directeur, wat allemaal. Dus er komt steeds een meer aanbod. En, uh, vandaar dat we het nou, vaak wel eens een beetje verder weg zoeken. He, ja, want van de Saar, directeur marketing, nu bij Ajax, weet je, ja, die mannen nemen mooie plekken in. Maar laten we zeggen, ja, voor, voor jou zou dat er misschien niet meer in zitten in Nederland. Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel. Uh, Leeftijd, leeftijd komt eraan natuurlijk, dus wat dat betreft. Maar je wil wel iets blijven doen natuurlijk in die ja. voetballerij. Je blijft erbij. Ik bedoel, dat is tot, uh, tot de laatste snik, laten we het zo zeggen. Blijf je in je voetballerij en waar dat ja. ook is. Zeg maar, jij, jij bent naar het buitenland gaan. Uiteindelijk ook in China terechtgekomen. Nu was het 2002, geloof ja, ik. Hè? Daarom trend 3. Eind 2002, 2003, ja. 2004. Hoe komt de mens daar? Ja, ja. ja. Je, je wordt gebeld door iemand. Ja, ja, hallo. Ja, ja. ja, er zijn veel Chinezen, wie belt jou? Ja. ja, nee, dat was een heel toevallig, dat was... Uh, ja, goed, één Chinees kent dan weer. En uh, dat is een jonge Marokkaan die in Brussel woont. En uh, die kent mij dus weer. En die, uh, die bellen of ik dat niet wel zou willen worden. De eerste reactie was, uh, waar heb je het eigenlijk over? En uh, mijn vrienden zeiden toen in die periode... zo meer dan tien jaar geleden alweer... dat ze zeiden, van, als je, je zo'n aanbod krijgt in China... dan moet je gaan. Dat land is in ontwikkeling, dan moet je naartoe. En inderdaad, ik ben naartoe gegaan. Ik heb er nog geen spijt van gehad. Ik ben er eigenlijk blijven hangen. Ja, want maar. Uh, uh, Da dan kom je in een land dat je vreemd is. Waar je misschien liever helemaal niet had willen zijn. Althans nooit van tevoren echt over had, had nagedacht. Hoe ga je daar dan aan het werk? Hoe doe je zoiets? Ja goed, daar sta je helemaal open voor. Uh, het was zo dat je de eerste tijd sowieso in een trainingskamp zit. Twee maanden met uh, de spelers die dan op dat moment door de bond gebracht worden. Die vroeger een nationaal elfen ja. gespeeld. speelden, laat ik zo zeggen, op die WK van 2002. Daar begin je mee te werken. En van daaruit dan merk je dus... Ja, klikt er of klikt er niet met de spelersgroep. En ik vond al heel snel dat voetballers ook heel veel dezelfde zijn. Of ze nu in China spelen of ze in Cameroen of ze spelen in Nederland. De idee achter de speler, waarom wil je voetballen, is een beetje hetzelfde. Wat is dat idee? Nou, de, je bent dus wat sociaal bezig. Uh, je wil wel de beste zijn, dat is het vreemde juist. Dus een voetballer wil de beste zijn, terwijl hij toch sociaal bezig is. Niet als een tennisser. Sociaal ah. bedoel je in, in een elftal? Ja, in een elftal. Je ben, je wil dus altijd de, de goede voetbal wil uitblinken. Die wil goed zijn. En dat doet hij niet alleen. En dat is een beetje zo een combinatie. En dan merk je dus heel snel... vind ik ook in een benadering... nou, daar kun je wel aan doen. En dan probeer je dus wat accenten te geven... die wij dus kennen. Maar hoe doe jij dat? Want de, de, je bent de taal niet machtig. Nee, dus met een, met een, je moet absoluut een goede vertaler hebben. Als je geen goede vertaler hebt in het buitenland... die jou begrijpt... dan, dan lukt het ook niet. Dus wat mij betreft... Mijn vertaler was mijn chauffeur, gelijktijdig. En er was een jongen van de bond. Die fantastisch Engels sprak. Die eigenlijk alles wist van het Europese voetbal. Hm. Nou, en dan... Op het moment dat hij mijn filosofie over het voetballen... Die moet daar lopen, die moet daar lopen. En als dit gebeurt, dan gebeurt zus en zo. Die heeft dat helemaal eigen gemaakt voor zichzelf. Dus dan wordt die communicatie steeds beter naar die spelers. En het, en het begrip ja. gaat ook dan veel sneller. En dat is het wat je dus hebt als je in een land komt waar je de taal niet spreekt. Als leer, leer jij die taal onderweg? Ik bedoel, nee, ik zou kun dat... jij je nu uiten in het Chinees nee, na tien jaar? Nee, helemaal niet. En nee. dat is het jammer. Ik heb altijd de gedachte gehad, ja, je gaat daar naartoe. Of je nou naar Griekenland gaat of je gaat naar China. Dat is een taal die je niet beheerst. Je hebt een vertalen nodig. En dan denk je bij jezelf, ja, ik kan het wel gaan leren... maar ik kan zes maanden duren en weg zijn met voetballen. Ja. Dat, dat is juist het dat grote loopt er niet. Dus nee. dan zeg je van, ja, ik concentreer me meer op het wezenlijke. Ja. Dat is het voetballen als dat ik een taal ga leren. En in de tussens leer je mensen kennen die goed Engels spreken. Ja, uh, en dan gaat het vanzelf. Ja. En dan heb je niet zoveel behoefte meer aan. Nee, maar goed, dan moet je ook nog maar zorgen... dat, dat je uh, de, die basis zelf die je via de bond krijgt aangeleverd... dan weer gaat aanvullen met eigen mensen die jij uh, beter vindt. Ja, maar daarvoor had je dus uh, was Theo de Jong bij mij. En dan had ik dus ook mijn uh, assistent. En het leuke was altijd, als, ik, als wij wedstrijden zagen in de tijd... Hm. dan zei hij altijd, uh, dat vind ik een goeie. En dan zei die vertaler riep dan, ja, die heb uh, zijn jeugd in Brazilië doorgebracht. En die heeft in Portugal getraind. Oh, zo krijg je ergens dus informatie. Was, ja, dat was heel gek. van niet van tevoren. Nee. Dus ze laten je gewoon kiezen. En het bleek dus steeds, als, we, als wij op spelers vielen... die ons opvielen in de competitie daar... dan waren die toch drie of vier jaar opgeleid in het buitenland. En wel wel aardig. Ja. Dus uh, nee, er is in China nog veel te doen op het gebied van, uh, van het voetbal. Wat voorspel jij ja, als toekomst uh, van het voetbal in China? Ik bedoel, economisch <coughs> weten we dat hier uh, de nummer 1 van de wereld aankomt. Maar nu het voetbal. Mm, dat is meer moeilijk. Want uh, voetbal dat doe je dus met 11 en zelfs met 25 eigenlijk. Terwijl je dus... Uh, het, de Chinese gedachte is veel meer ik. De ik-gedachte. Ik Echt waar, want het, de, de, de staatsideologie is het collectief. Ja, goed, maar je moet overleven. Oh zo. Je, je, je hebt dus je familie je moet overleven. En 1,3 miljard om daar te overleven... dan, dan denk je eerst ja. nog een beetje naar jezelf toe. En dat moet je eruit krijgen. Want, uh, in de individuele sporten zijn ze dus allemaal wel heel goed. Maar in de teamsporten waar je nu moet samenwerken... waarin je één doel hebt met z'n allen... En hoe je dat dan doet, daar moet je heel hard aan werken bij zijn. En dat moet, moet dus echt geleerd worden. We wil ik straks meer uh, over horen. Het antwoordapparaat. Al uw klachten, vragen en complimenten over wat u hoort en ziet in de media. Nu aan zet het antwoordapparaat met deze oogst. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik heb zoals altijd met erg veel plezier geluisterd. Mijn wens is dat de politiek ook naar de luisteraars luistert. Ik wil vragen of u een logische verklaring kunt vinden... voor het zogenaamd uit budgetoverwegingen... plotseling zonder aankondiging uitschakelen... van de digitale radiozenderen in de regio Eindhoven. Hier brengen trouwe luisteraars hun radio naar de reparatie... omdat ze denken dat het stuk is. Kunnen zij hun kosten bij de heer Hagoor te declareren? Waarom wordt er bij films de hele tijd logo's in beeld getoond van de zender en van het omroep, terwijl de film alleen aangekocht wordt? Uh, in het nieuws kwam naar voren dat de huishoudelijke zorg. Uh, vanuit de ANWBZ overgeheveld wordt naar de gemeente. Maar daar maken ze een hopeloze fout in. Want de huishoudelijke zorg is al bij de gemeente. Van de ANWBZ gaat over de lichamelijke persoonlijke verzorging. Laten ze daar alsjeblieft onderscheid in maken. Anders veroorzaakt het veel te veel onrust bij de mensen die al huishoudelijke zorg krijgen. En mijn vraag is, waarom moet dus er zo nodig uh, grappig bedoeld cabaret op radio 1 tegenwoordig de serie van de VPRO geluid loopt. past totaal niet bij de rest van de programmering en is daarom verwarrend. De rest van de programmering is informatief en opinierend. We hadden eerst alleen de, de wekelijkse ergernis van vrijdagmiddag uh, live. Flauw, echt gewoon niet leuk. Daar nou, hebben we dan tegenwoordig uh, elke middag de VPRO bijgekregen. Een schoolkoper van de, van de slechtste soort. Nou, nogmaals, ik vind dat helemaal niet zo op radio 1 passen. Max antwoordapparaat 035-677-6001. Die laatste opmerking um, die houden we even tegen het licht. Deze maand zendt Villa VPRO tweede seizoen uit van het hoorspel Geluid loopt. medegeschreven door cabaretier Jan-Jaap van der Wal. En voor wie het niet kent, een fragmentje. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Komen we aan bij een volgend punt. Belangrijk. Ik heb het erover gehad met de zendercoördinator. Goeie Go Go Focus moet meer leading worden. Wij moeten op zoek gaan naar talenten. Ik heb er nu zelf een gevonden. Een beginnende rapper. Ik hou toch zelf meer van klassiek. Erik Bosgraaf, zoals die man op zijn blokfluit kan spelen. Dan... Ach, soms lijkt het wel of er dertig gaatjes in zitten. Sietske van Weer, de eindredacteur. Vida VPRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Sietzke, ja, er is zelfs een bekende twitteraar... Eh, oud Radio 1-collega presentator Henk van Horen... die zegt, zou iemand loopt van de VPRO leuk vinden? We hebben s'nachts al een hoorspel op Radio 1. Van Hoorn zit uh, ook nog in een van onze eigen afleveringen die nog moet komen. Hmm. Dus uh, daar wordt het in verwerkt. Kijk, het leek, wij vinden het leuk om meerdere radioformen te gebruiken. En ik vind dat het hoorspel er ook bij hoort. En uh, dit is relatief kort, want het is een minuut of zes. Dat past wel op in het ritme van die dag. En het geeft eigenlijk een aardig inkijkje op een satirische nieuwe redactiewerkers. In die zin vinden wij wel dat het past binnen Radio 1. Ja, en jullie vinden, maar... het, jullie vinden het grappig, maar vinden de luisteraars het leuk en aangenaam? We krijgen er uh, verschillende reacties op van mensen die het heel erg leuk vinden... en mensen die, uh, die, die deze zaak hebben, zoals deze meneer, wat ik ja. jammer vind. Zeg maar, uh, je hebt echt voor een Radio 1-lengte gekozen van maximaal zes minuten. Uh, wel, want het gesprek met een deskundige duurt ook zo lang doorgaans. Uh, nou, ja, bijvoorbeeld ja. onder andere, ja. En ik denk ook, je moet wel in het ritme, zeg maar overdag... omdat je daar gewoon veel nieuwsachtige onderwerpen hebt... moet je dat geen uur laten duren of een half uur... wat soms voor een hoorspel ook heel mooi kan zijn, maar dat past hmm. daar niet. En, en de insteek is een comedy over een, uh, een redactie van een radioprogramma... Uh, op Radio 1 met allerlei verwijzingen naar, naar de werkelijkheid. Maar uh, ja. misschien kennen de luisteraars niet al die radiothermen natuurlijk. Dat's, dat zou een <lacht> complicerende factor kunnen zijn. Dat zou kunnen. Uh, we hebben er over nagedacht. Uh, ik denk dat de meeste termen de mensen wel Het kan zijn... dat dat misschien soms uh, voor mensen lastig is. Ja. We hebben tot nu toe nooit eigenlijk opmerkingen van gekregen van mensen. Nee. Dat ze het niet begrepen. En ho hoe lang gaat het nu nog door, het hoorspel op Radio 1, middags? Uh, het duurt nu nog uh, zeg maar tot en met de vakantie, dus uh, van, tot en met 3 januari. En dan uh, gaan jullie pijn zo over een vervolgje? Ik zit er wel over na te denken om te kijken of we nog een soort vervolg geven, Maar ik weet niet of het met de geluid loopt zou zijn. Want we daar nee. in twee uh, maanden wel ongeveer alle onderwerpen hebben gehad... waar je het over zou kunnen hebben. Sietske, ik hoop dat de antwoordgever tevreden is uh, met jouw uh, opmerkingen. <tus> in ieder geval, ze zijn genoteerd. Dank je wel. En een mooie zondag. <tus> Jij ook. Sietske van de eindredacteur Villa VPRO. Zelf een vraag, klacht of opmerking over de media? Gaan we gewoon.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 Die na een hele behoorlijke actie twee verdedigers van Willem 2 op het verkeerde been zet. Op een meter of acht voor het doel. En vervolgens heel slap in de handen schiet van David Meul. Dat is de keeper van Willem II. En zo houden de team van Willem II nog maar in herinnering groepen. Jallo kreeg al rood, twee keer geel liever. In de 38e minuut. Zo houden die team uit Tilburg al ruim een uur stand in Waalwijk. Want RKC heeft wel wat meer van de bal gekregen. Maar gevaarlijk behalve die kans van Chevalier is het niet. Of nauwelijks geweest. Nu wel Duits weg aan de rechterkant van het veld. Die kapt een tegenstander om. Legt de bal neer voor Chevalier. Daar komt hij dan. Nee, want hij schiet een metertje naast. Dat was opnieuw een beste kans voor RKC. Dat nu wel nadrukkelijk. Op de deur begint te kloppen. Utrecht Ajax, Ragnar. Kansen zijn wat gekeerd in de gewaard, Nog altijd 0-0, 67ste minuut. Schot gezien van Duplan van rechts naar binnen toe. Utrecht speelt sinds de pauze het inbrengen van Duplan met drie spitsen. Oor op links en Molenga in de spits. En Duplan een redding van Vermeer. Zojuist de schot van Kali. De hoekschot van Ajax of van Utrecht verdedigd bij Ajax. Misschien mag Oor de bal voor Utrecht nog wel een keer voor de goal gaan brengen. Dat mag de Australiër inderdaad weggehaald door Palsen en weer opgepakt door Sarota. Eindelijk wint Utrecht dus duels. Er komen wat meer ballen aan bij de ploeg van Jan Wouters. De bal is nu lang het strafschopgebied in van de Hoorn. Met een uiterste poging om de bal in ieder geval binnen de lijnen te houden. Dat lukt. Buitens erachteraan. Kali aan de linkerkant. In de as van het veld is het Tommy Oor. Die heeft ruimte om te schieten met een stuit. En de bal twee meter voor de goal langs van Ajax. Verdedigd door Vermeer. Ajax staat een heel klein beetje onder druk in een wedstrijd. Die een tikkie saai aan het worden leek. Maar dat is wel weer voorbij. Kort wedstrijd nog. 0-0. Ariehaan, uh, man zonder club nu. Ja, wat ga je doen? Ja, ik ben bezig uh, in China, we hebben een idee gehad om uh, jonge Chinese spelers uh, naar voetbalkampen, voetbalscholen naar Nederland te brengen. En daar heb ik toen contact gezocht met, uh, uh, hoe heet dat, De balcontrol, goed in uh, opmars en zo. En die mogelijkheid bestond. En we zijn nu bezig dat te checken in uh, China, hoeveel spelers we eigenlijk naar zo'n voetbalkamp kunnen brengen, zodat ze dus ook leren... Op een andere manier een keer te trainen als wat ze gewend zijn in China. Ja, maar ben je ook nog wel in de markt voor een nieuwe voetbalclub of bondscoachschap? Ja, in sowieso. de wereld? Ja, nee, sowieso. Dit is gewoon wat ik gewoon leuk vind om er ja. even bij te doen. En uh, waarin je dus de mensen helpt die in China zitten, het contact leggen dan naar Nederland toe. Ja. Zodat zij dus uh, ook het werk zonder mij zouden kunnen ja. doen. Ja, maar heb je al een nieuwe club op het oog? Ja, er zijn er heel veel, maar die hebben, niet op, die hebben mij niet op het oog. <laughs> Lacht hij, opgewekt. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je wilt dus gewoon door als trainer natuurlijk. Ja, ik wil ja. wel wat gaan doen. En wanneer zien we de eerste Chinezen in de Nederlandse competitie? Want we hebben Japanners, Zuid-Koreanen. Nou, uh... die zijn er al geweest. Maar ik vind dat ze te laat gekomen ja. zijn. Dan zijn ze al een beetje te oud, wat ik net zei. Van wat voor een Chinese speler belangrijk is... dat hij leert het tactische gedeelte... het, uh, het, het laat ik zo zeggen, het lezen van een wedstrijd. Daar heeft hij problemen mee. En dan zo de eerder die komt... Ik denk de beter dat hij dat onder de knie kan krijgen. Ja, uh, maar een, een Chinese voetballer zou wel mee kunnen in onze competitie. Of Technisch, uh, links, rechts, kop, ja, ja, snelheid, ja. fysiek, ja. geen enkel probleem. Een vraagje van de luisteraar: kan jij, uh, kan jij wel uh, beter met Kruif dan Louis van Gaal uh, uiteindelijk met uh, Kruif over de brug kon en niet kon? Ja, goed. Ik, nog ik, kan, ik, kan, ik kan met alle twee over de brug volgens ja, mij. Is dat ja, ik heb met alles weer geen probleem. Ik nee. bedoel, uh, Johan, ik heb lang met hem gespeeld. En hij, uh, dat is niet makkelijk, hè? Uh, nee, goed, maar hij is ook niet moeilijk eigenlijk. Nee? Nee, nee ik vind dat wordt wel vaak eens overdreven. Hij heeft wel een bepaalde bepaald idee. Nou en goed, wat ik net ook zei, waar wij het over hadden. Ja. In onze jaren was het een beetje. Het was, uh, ja, goed. Uh, wij hebben een idee en wij gaan ervan uit dat dat een goed idee is. Ja. En jij hebt gewerkt met onder mensen als Rines, Michels, Kovacs, dat waren jouw, jouw, jouw coaches ja. in de gouden jaren. Appel happel ha -happel happel natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, en van even. al die mensen heb je wat meegepikt. Ja, natuurlijk. ik moet eerlijk zeggen, ze hebben Dus ik heb het geluk gehad dat ik onder zeer goede coaches gewerkt ja. heb. En ook op de juiste momenten. Dus van, qua opleiding, qua loslaten. En dan uh, uh, die erkenning van coachen. Dat bijvoorbeeld Rijmel Goedals, die hebben we ook nog gehad. Oh ja, Uit dus van ik heb dus, dat zelf het is zeg maar Wat je leert was van Michels. het loslaten was van Kovacs. En dat respect kwam vooral van als. Dus op dat moment heb je een goede ontwikkeling. Arie fijn dat je er was. Het antwoordapparaat staat op uw beschikking. 035-677-6001. Het kan allemaal. Tot volgende week. Straks de collega's van Langs de Lijn. Fijne zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. De verre fabrikant heeft gezegd, van nou, ik neem alles schuld op mij, Het is gewoon een uh, vergissing. Robert-Jan, ja. ben je weg? Toedelo! De perstribune is een programma van Max. Hij laat winden, zonder dat iemand er een nodig heeft. Het prachtboek De Avonden verscheen 65 jaar geleden, maar gaat nog lang niet met pensioen. Eeuwige God...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 Dit is Radio 1.